De kerstman bracht toch cadeautjes. Op de bovenste verdieping van een groot flatgebouw in een grote stad... zat een groep mannen bij elkaar. Niet zomaar mannen, maar de beruchtste dieven van de wereld. En die mannen waren van plan alle kerstcadeaus van de kerstman te stelen. Ze hadden allemaal een valse witte baard en snor opgeplakt. En op de avond dat ze de kerstman wilden beroven, zouden ze allemaal precies dezelfde kleren dragen als de kerstman. Dan kon niemand zien wie de echte kerstman was, dachten ze. Op de avond voor kerstmis stapten ze in hun raketvliegtuig en vlogen naar de Noordpool waar de kerstman woont. Vlakbij de Noordpool hoorden ze de bellen van de slee van de kerstman al rinkelen. Hij was net op weg gegaan om de kerstcadeautjes naar de kinderen te brengen. De dieven stapten over in helikopters die ze in hun raketvliegtuig hadden meegenomen. Achter in het vliegtuig ging een luik open. De helikopters kwamen stuk voor stuk naar buiten vliegen en omsingelden de slee van de kerstman. De dieven richtten hun pistolen op de kerstman en riepen... Rij met die slee naar het vliegtuig. Als u precies doet wat we zeggen, zal er niets met u gebeuren. De kerstman ging met zijn slee door het luik in het raketvliegtuig binnen. Het luik ging dicht en het vliegtuig vloog verder. Maar de dieven hadden een grote vergissing gemaakt. Ze hadden er niet aan gedacht dat de kinderen op de avond voor kerstmis niet in slaap kunnen komen. Dus overal op de wereld stonden kinderen op de kerstman te wachten. En toen ze hem niet zagen komen, begrepen ze dat er iets met hem gebeurd moest zijn. De dieven vlogen naar Canada. Maar toen ze daar wilden landen, werden ze opgewacht door duizenden Canadese kinderen... die alleen maar de kerstman wilden zien. De dieven vlogen toen door naar Afrika... Maar daar zagen ze tussen de bomen van het oerwoud duizenden Afrikaanse kinderen die alleen maar de kerstman wilden zien. De dieven durfden daar dus ook niet te landen en vlogen verder naar China. Eerst dachten ze dat het veilig was om daar te landen. Maar toen het vliegtuig vlak bij de grond was, kwamen er van alle kanten duizenden Chinese kinderen aanrennen. En weer gingen de dieven er vandoor. Ze vlogen naar de stille Zuidzee. Maar op elk eiland waar ze probeerden te landen... zagen ze honderden kinderen staan. Zo vlogen de dieven naar alle delen van de wereld... maar nergens konden ze landen. Want overal stonden kinderen die alleen maar de kerstman wilden zien. Dit is hopeloos, kreunde de dief die het vliegtuig bestuurde. We zullen de kerstman moeten vrijlaten. Ja... Er zit niks anders op, zei een andere dief, terwijl hij de kerstman losmaakte. Maar we zullen het volgend jaar opnieuw proberen, dat is zeker, kerstman. Op het ogenblik weet ik één ding heel zeker, zei de kerstman. En dat is dat de kinderen heel verdrietig zijn dat ze nog geen kerstcadeautjes hebben gekregen. Dus jullie zullen me moeten helpen. De dieven begrepen wel dat er niets anders op zat dan te doen wat de kerstman zei. Want ze konden nergens heen en ze wilden zich ook niet door de politie laten oppakken. De kerstman bestuurde zelf het vliegtuig. En overal liet hij de dieven met helikopters naar de daken van de huizen gaan... om de kerstcadeautjes door de schoorstenen te laten zakken. De dieven waren heel verbaasd toen ze merkten dat de kinderen zo vrolijk en blij waren. Dit is veel leuker dan stelen, zeiden ze tegen elkaar. Eindelijk hadden alle kinderen hun kerstcadeaus gekregen. Het vliegtuig bracht de kerstman terug naar de Noordpool. En terwijl ze in het huis van de kerstman bij elkaar zaten, vroeg een van de dieven... Kerstman, mogen we u volgend jaar weer helpen? We hebben het zo leuk gevonden. Drie van de dieven die dat helemaal niet wilden, gingen er snel vandoor. De andere die verbleven en vroegen: Mogen we misschien bij u blijven wonen en u helpen de cadeautjes voor volgend jaar klaar te maken? We hebben een heleboel leuke ideeën. De kerstman vond het goed, want hij kon een beetje hulp best gebruiken. De mannen werken nog steeds voor de kerstman. Ze helpen om de kerstcadeautjes klaar te maken. Maar het leukste vinden ze het als ze de kerstman mogen helpen om de kerstcadeautjes naar de kinderen te brengen.